Twee uur. Het NOS Journaal. ter Hark. De Nederlandse Marianne Goosens uit Stramprooi, die ruim twee weken geleden als vermist werd opgegeven in Zuid-Spanje, is terecht. Correspondent Rob Soundberg. Ja, ik weet het pas net. Familie uh, bevestigt mij ja. Marianne Goosens is geïdentificeerd. En daarmee kunnen we echt natuurlijk een ongelooflijk verhaal gaan bevestigen. Een vrouw die vermist is, is sinds 16 juni. Waarschijnlijk al die tijd heeft vastgezeten daar in de buurt van de rivier. Een put, we weten het nog niet precies. Maar daar klem zat en op een of andere manier heeft weten, heeft kunnen overleven daar al die tijd. Ze is vanmorgen gevonden. Politie kon haar aanvankelijk niet bevrijden. Overgebracht naar een ziekenhuis. En daar is die identificatie van Marianne Goosons is, uh, is voltooid. En nou, we kunnen dus bevestigen, ze heeft het. Ja, het is gewoon fantastisch nieuws. Ze heeft het overleefd. We weten niet hoe ze eraan toe is. Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Maar ze is teruggevonden. Dank je wel, Rob Zoutberg. Het vliegverkeer op luchthaven Eindhoven ligt stil... vanwege een storing in het communicatiesysteem. Een aantal vluchten is afgelast. Binnenkomende vluchten moesten uitwijken naar bijvoorbeeld Maastricht. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. In de vertrekhal van vliegveld Eindhoven... zitten een paar honderd gestrande reizigers. De kritiek op de Britse krant News of the World vanwege een afluisterschandaal neemt toe. Grote bedrijven als Ford en Virgin Holidays willen niet meer in de krant adverteren. Ook andere bedrijven denken erover de banden te verbreken. In de media wordt opgeroepen om News of the World vanwege het schandaal te boycotten. Een medewerker van het tabloid heeft onder meer de voicemail afgeluisterd van een vermist meisje. Daardoor dachten haar ouders dat ze nog in leven was. Later werd ze vermoord teruggevonden.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 Australië heeft het exportverbod voor vee naar Indonesië ingetrokken. De regering vertrouwt erop dat de runderen in Indonesië niet worden mishandeld. Maand geleden werd een exportstop voor zes maanden afgekondigd... toen beelden naar buiten kwamen van mishandeling van vee in Indonesische slachthuizen. Er zijn wel nieuwe regels voor de export, vertelt correspondent Robert Portier. Vanaf nu mogen veeboeren eigenlijk alleen nog maar dieren exporteren naar een beperkt aantal slachterijen. En dat zijn slachterijen waarvan is vastgesteld... dat die voldoen aan de minimumeisen voor diervriendelijkheid. Het exportverbod leidde tot problemen in de Australische veestsector... die voor een groot deel afhankelijk is van de export naar Indonesië. Boeren dreigden hun runderen al af te maken... omdat weides en stallen overvol raakten. De Waddenvereniging wil dat er een speedbootrace tussen Tessel en Den Helder wordt verboden. Begin augustus racen motorboten drie dagen lang over de Waddenzee. Daarbij worden snelheden gehaald op 200 km per uur. De Waddenvereniging wil dat de rechter de vergunning voor de races intrekt. Wij vinden dat wereldkampioenschappen powerbootraces niet passen in een natuurgebied. Het is net zoiets als uh, Formule 1 organiseren op de Veluwe. Dus uh, wij zijn van mening dat het uh, daar gewoon niet kan. We hebben niks tegen powerbootraces, maar niet in dit gebied. Het weer dan nog, af en toe ruimte voor de zon, maar ook buien. Met een oogste kans op onweer, temperatuur 20 graden... langs de westkust tot 23 graden in het oosten. Amdb Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooi-Meer en Muiderslot 3 kilometer. Dat komt door een ernstige aanrijding Tussen Knopen en Muidenberg en Muiderslot is maar één rijstrook open. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Noordloos 2 kilometer. Goeiedag, dit is Kees. Het is weer tijd voor de minder fileberichten. Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping... Jongens, jongens spaar me alsjeblieft, zeg. De,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 Oh, een kort maar, uh, kort maar krachtig. En dan gaan we dus uh, verder op en af, zoals de hele dag al. Ja, dat is mooi zo. op Dan zou je bijna zeggen, dat is mens tegen machine. Hij blijkt toch, uh, toch een mens te zijn. En daar gaat Contador. Contador, links van de weg. So they tell me, it was so close I couldn't say it myself. Ik verlies een aantal seconden en uh, ja, we moeten nog even. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aerts Vierhouten... Tom van het Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is woensdag 6 juli. We volgen vandaag etappe nummer 5 in de Ronde van Frankrijk. We spelen de Tourquiz. We draaien Franstalige muziek uit de Radio Tour Top 100. En we praten met Bert van der Veer, televisie en wielerliefhebber en kenner. Maar eerst de rit van vandaag 164 kilometer naar Cap Vriel... met nog altijd Thor Hueshoft in het geel. En Geo Lippens, we hebben nog niet veel gemist, want ze zijn net begonnen. Ze zijn net begonnen, ze zijn een kwartiertje bezig. En bij de start kon je het al zien, lieve Westra, het beest uit Munijn uit Friesland. Die was wat van plan, want hij stond op de eerste rij. Naast al die mooie truien van de mensenleiders. En hij was ook inderdaad de eerste die demareerde. Daarna demareerde die nog een keer, daarna nog een keer, toen nog een keer. Peloton pakte hem iedere keer terug. En nu hebben we een kopgroep zonder Nederlanders. Op weg met Radio Tour de France. Mercredi 6 juillet. Cinquième étape, carré, 4-1. De Tour, op één. in Ferry, was dat, met Stick Together. Ja, Gio, we zijn het nog even aan het verwerken. Geen Nederlander in de kopgroep. Het is inderdaad een tegenvaller hoor, want we waren het zo gewend. Hè? We hebben natuurlijk Liebe westra gehad in die eerste etappe. Na de ploegentijdrit zagen we Nikki Terpstra in een kopgroep zitten. En gisteren natuurlijk Sonny Hogeland tot vijf kilometer voor de finish in een kopgroep. En ik moet eerlijk zeggen, dan kijk je toch anders naar zo'n etappe. Natuurlijk, we zijn het afgelopen jaren niet echt gewend geweest. Veel Nederlanders in de kopgroep, vooral toen Rabobank de enige ploeg was in de Tour de France. De enige Nederlandse ploeg, want die hadden toch meestal een wat defensief manier van rijden dan Vakant Solij op dit moment heeft. Maar goed, laten we zeggen dat normaal gesproken... ...dat er een Nederlander in de kopgroep wat kunnen zitten. Want wat er andere dagen altijd gebeurde was... ...eerste demarrage meteen raak meteen liet het peloton begaan. Maar nu was het net alsof ze allemaal een beetje peper in het achterwerk hadden. En uh, iedere keer maar weer achter uh, de vluchters aansprongen. Het was onder andere liebe Westra, wat ik al zei. Bij de start stond hij al uh, naast de gele trui, de groene trui... ...de bolletjes trui en de witte trui. Eigenlijk hoort dat niet, want die mannen moet je op de eerste rij laten staan, zodat zij door het oog van de camera gevangen kunnen worden. Maar goed, Westra, die posteerde zijn fiets uh, brutaal daarnaast. En uh, het ook meteen vanaf het moment dat er officieel hard gereden mocht worden, weg achter de auto van de toerdirecteur. Hij kreeg een mannetje van Euskaltel met zich mee, en hij bleef het maar proberen. Ik zei het net al, drie keer probeerde hij weg te springen. En één keer kreeg hij zelfs alleen een beetje ruimte. Maar ja, in je eentje heeft het al helemaal geen zin om zo'n etappe van 180 64,5 kilometer te gaan rijden. En toen was het uiteindelijk een demarrage met uh, vier anderen die uiteindelijk wel weg konden rijden. Wie zit er daarbij? José Iván Gutierrez, De tijdrijder uit Spanje. Die kennen we ook al, want eerder deze tour zat hij in die ontsnapping met Nicky Terpstra. Een hele goede tijdrijder. Dat zei ik al. Hij heeft twee keer de Eneco Tour gewonnen. Het eindklassement. meermalen Spaans kampioen tijdrijder geweest. En hij was ook de man die het lang volhield in die ontsnapping in de tijd met Nicky Terpstra in deze tour. Maar goed, ook hij was niet opgewassen tegen een jagend peloton. Dat was de etappe die door Tyler Farrow werd gewonnen. De vorige massasprint. Verder hebben we een Fransman van Cofidis, Christan Valentin. Dan Sébastien Turgot van Europcar, Ook een man die al vaker in ontsnapping heeft gezeten... in voorafgaande Tour de Frances, En een man van Sauer Sojasun. Dat is een kleinere Franse ploeg. Die hebben Anthony de Laplace erbij. En die vier die krijgen toch langzamerhand wel de ruimte van het peloton. Maar, je ziet wel aan het peloton dat uh, het tempo nu wat hoger wordt gehouden door de mannen van Garmin, de mannen van Torhusoft, de gele trui dragen, want die rijden nu op kop van het peloton, en houden die afstand op zo'n beetje drie minuten. Twee minuten en 52 seconden is het op dit moment. Kijk ik nog even naar de kopgroep, dan is daar het tempo ook niet al te hoog. We zien zelfs Turgo rechtop zitten, die prutst wat aan zijn uh, handschoentjes. Op dit moment uh, rijdt uh, Tristan Valentin op kop, daarachter dan Gutierrez, en dan hebben we De Laplace daar in het laatste wiel. Die vier, die hebben in ieder geval de kans om zich in de kijker te rijden vandaag. Maar ja, zij weten het ook. Het zal ongetwijfeld op een massasprint aankomen. En wie gaat er sprinten? Mooi om even te zien, want we zien hem daar rijden naast Bradley Wiggins. De Engelse hoop, laten we zeggen, op het klassement. Natuurlijk, Mark Cavendish. En wat doet hij bij Wiggins? Hij legt even zijn hoofd op de schouder van Wiggins. Want er is veel over te doen geweest. Die sprint van Mark Cavendish. Eén keer in de tussensprint waarbij hij een kopstoot leek te geven aan Thor Huishoft. Dat werden beide heren door bestraft. Ze moesten hun punten inleveren van die tussensprint. En later was het in de massasprint beelden die later pas opdoken dat Kevin dus opnieuw een kopstoot gaf. En uh, hij speelt er blijkbaar een beetje mee, want hij vindt het allemaal erg overdreven, al die aandacht voor hem, al die negatieve aandacht voor hem. En hij wil straks, als we hier aankomen op die prachtige Kap Vrehel. met uitzicht op de Atlantische Oceaan en de verte weer een boot. We hebben net al zeilboten voorbij zien komen. Het ziet er echt heel mooi uit hier. Maar hij wil in Kap Vrehel toch echt zijn eerste massasprint van deze Tour de France gaan winnen. Het is nog ver... Als de mannen van de Nederlandse en Belgische ploegen slim zijn... dan gaan ze straks alles een beetje op de kant zetten. Want het waait, het waait schuin van opzij. En dat betekent dat we misschien wel, misschien wel... ik zeg het hoopvol, een paar waaiertjes krijgen. GioLibben, zoals dat. Hier, Bert van der Veer. Ik zei, nou, televisie professor, is dat, een, is dat een mooie? Ik geloof niet dat dat door universiteiten wordt toegestaan. Nee? Maar ik vind het prima. Ik heb er best verstand van. Televisie professor, uh, professor ook? Of ga ik nu echt te ver? Nou, in, in zoverre wielerprofessor professor dat ik wel vind dat ik er kijk op heb. En sowieso ontzettend veel liefde voor heb. Maar ik ben niet van de trivia quizjes. Ik nee. ben niet van wie, wie werd derde in de zevende etappe van de verwelte in 1978. Ik bedoel, dat, dat sla ik allemaal niet op. Dat kan je ook allemaal opzoeken nu. Dat kan je nu allemaal opzoeken. Dus zo'n wielerliefhebber ben ik niet. Maar wel een uh, ja, fanatieke tourliefhebber. Uh, ja. um, je hebt gezegd, het is het mooiste sportevenement ter wereld. Ja. Oh, Mooier hou. dan Olympische Spelen, bijvoorbeeld? Nou, ik, ik heb ook vooral gezegd van... Uh, Misschien had de televisie wel niet uitgevonden moeten worden. Dat was in menig opzicht heel prettig geweest. Hadden we meer gelezen en meer met elkaar gepraat. En meer ruzie gemaakt over een spelletje Mens Erg Je Niet. Maar als er nou één reden is waarom de televisie wel moest worden uitgevonden... was het wel om verslag te doen van wielrennen. Ja. Want dat, ja, dat, dat is voor mij het ultieme televisiegenot. De, de hele etappe... Ja, waarbij ik dan wel moet zeggen dat ik, dat ik ook best druk ben. Uh, ja. Dat ik er andere dingen bij kan doen, zoals uh, zeppen tussen uh, Radio 1 en, uh, en de Belgische zender. En dan ook nog, als ik wel wat meer wil weten over hoe het met de Hollanders gaat, ook nog even naar Nederland 1. Dus ik ben wel heel druk en ook met, met, uh, met rugnummers bijhouden en zo. Maar ik kan af en toe ook wel een klein stukje of iets anders lezen. Maar ik ben, ik ben wel benieuwd, Schets schetst al een beetje een beeld. Hoe, hoe zit Bert van der Veer erbij als hij uh, naar de televisie kijkt, naar, naar de tour de volgt? Het begint dan natuurlijk al op het moment dat uh, aan het eind van het jaar het parcours bekend uh, wordt gemaakt. Want dan heb ik openlijk mijn nieuwe agenda voor 2012 al in mijn bezit. En dan komen meteen uh, kleine teetjes bij zeg maar, etappes zoals vandaag, waar je de laatste uur moet zien... Ja. Uh, en grote tijdjes bij de belangrijke etappes. En een klokje ook bij tijdritten <laughs> En een grote R bij de rustdagen natuurlijk. Want dan kan ik wat afspraken doen. Maar het, het wordt nog spannender de zaterdag dat het begint. Want dan hebben de kranten zeg maar, uh, de, de lijsten met de rugnummers. En de, en de parcours en zo. En dan kan ik me echt al jaren aan ergeren. Dat die kranten niet begrijpen hoe ik dat hanteer. Ik, ik, heb, ik heb het voor je meegenomen. Want kijk, de, de ploegen in de 98e ronde van Frankrijk. Met alle rugnummers. Ja. Die moest ik, als ik me niet vergis, uit het parool halen. Want die hadden ze in die andere kranten weer veel te groot met allemaal flauwe kul afgedrukt. En dan wil ik natuurlijk ook het parcours hebben. Nou, dat moest weer uit een andere krant komen. Want het moet allemaal een beetje op A4-formaat... handzaam uh, bij de hand uh, zijn. Dus uh, de, ik sprokkel dat uh, aan alle kanten bij elkaar. Ik koop alle kranten... Ik heb er al wel vier normaal gesproken... maar op die zaterdag dat het begint... Dan koop dus ik koop het nog parcours? Dan. Uh, ja, bovenop uh, de, de rugnummers. De ploegen? De, de rugnummers. De rugnummers. Ja, de shirtjes nogal. hoeft niet... De kleuren nou, hoeft niet, echt, hè? Nou, dat is bijna een belediging voor ja. ons wielerliefhebbers. Ik bedoel, je weet toch heus wel waar die jongens van Sky rijden? Dat yes. is heel brachelijk als je dat niet weet. Dus dat is al, dat is, dan snappen ze het al niet, dat ze daar de shirtjes groot bij af gaan drukken. Dat is al <lacht> irritant. En het is natuurlijk ook zo dat je op, op internet tegenwoordig... maar dat heb ik nog niet met deze etappes. Dus dat komt bij de bergetappes wel. Dat ik dan ook nog uh, internet, die, die, die, dat leuke profiel van die etappen... en waar ze precies zijn, ik weet niet precies hoe dat heet... tikken, iets, achter iets... Uh, ook nog de laptop uh, voor me zet, om dat ook nog een beetje in de gaten te houden... Je begrijpt, dit alles moet in eenzaamheid genoten worden. is vroeg, ik loom naar beneden. In de garage zie je stond. Ik taal weer bijna een dik jaar geleden. Kom, loten begon. Het geeft naar geen haat, we moeten nog... De dus zaal is het los en paad in de bier. Dus rustig op stro, geen minste bekennen. Wee, ja, wie het heen. op het niemand vertellen. Weet wie is samen, wie komen er wel. Even goed, geen toeters, geen bellen. Geen ik, mannen van sta. De die blinken, de schaduw die velt over de wee. En ik weet nou al wat ik wil drinken, straks in hier een keer leeg. Het stuk vind in, we moeten flink knijden. Daar rennen en een haas, over en knieën, een, knie, een jaas op het stuur. De te draaien, hier in de rieën, hé hey, mochten we zien. ZANG Is voor jou en de wereld is vermee, En de wolken die wij aan ons verbe. Hey, hey, hey, op de wereld zien. Niemand vertellen, weet niets, samen we komen er wel. Rechts verroegen, toters Hey. Anne van Staal, Rowan Hezen en Rowan Hezen komt live optreden in Radio Tour. Dat zal zijn op de rustdag, een van de rustdagen 18 juli. Op de Kouwberg zijn we dan in Valkenburg. We gaan naar Steven Dalebout en Michael Bogert. Want uh, zij nemen samen elke dag de dag door. Misschien Hallo. ook nog wel de dag van gisteren, denk ik. Want er is wel veel gesproken over, uh, over Jurg van den Broek en uh, Philippe Gilbert, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja, daar, daar is heel veel over gesproken. Gisteravond en vandaag ook. Allereerst was de conclusie volgens mij, Michael, gisteren na die aankomst. Pew, Gilbert is ook gewoon een mens. Ja, hij uh, had het zwaarder als, uh, als menig had verwacht. Maar uh, ja, het was, uh, ik denk dat, uh, dat de demarage van Contador hem echt uh, de nek om heeft uh, de, of de, ja. Ja, de, dus dat de, das was, de tas omgedaan. Maar uh, hij, uh, ik denk dat het beter was geweest als hij twee mannen had overgehad. Die, uh, die gewoon een heel straf tempo hadden kunnen rijden op dat klimmetje. Ja. Dat er niemand de zin had om te demereren En dan uh, had hij het sprintje gewonnen. Maar ja, komt door gooide er wat roet in te eten. Ja. En, en was het een beetje dom dat hij, dat hij uh, de rest van de favorieten naar Van de Broek toesleurde? Ja, ik denk dat Van der Broek er zelf niet vanuit was gegaan dat hij uh, wegreed. Hij demereerde niet echt. Hij ging links van de weg. En, ja, nou, hij zei ook al zelf niet echt door. Nee, nee. maar ja, op een gegeven moment was hij toch behoorlijk weg. Ik vond het een behoorlijk gat. En ja, op dat moment, uh, ja, in mijn ogen, dan mag uh, Schilbert absoluut niet meer reageren. Maar hij doet het wel. Hij had gelijk in het wiel moeten springen. Dan was er niks aan de hand geweest. Had hij ook niet gewonnen. Maar dan had die discussie nou niet geweest. Maar hij, of ze, hij reed weg een stukje van de broek. En hij, uh, ja, Schubert gaat hem eigenlijk gewoon halen. Dus ja, dat... Uh, ja, dat is een stomme actie. Gilbert werd daar natuurlijk na aflopen over aangesproken... en hij zei daarop dit. Ik dacht tegen eerst dat uh, Jurgen rijdt voor mij voor de, voor de sprint... want uh, hij zag mij en dan hij ging hij naar links. Ik zei, ja, dat is perfect voor de, voor de wind... En, um, en dan, uh, ja, ik moest uh, even passen uh, als ik kom uh, achter hem. En dan, uh, als ik nu ga beneden, dan komt uh, ja, dan, uh, kom dan door en dan, uh, dan, dan Irons ook. Dus uh, ja, dat was heel moeilijk. Ja, er is natuurlijk ook binnen de ploeg over gesproken. En Van der Broek zei daarover in het laatste nieuws. De Belgische krant vanochtend heeft daar een column en daar schreef hij. Phil en ik hebben gisteravond nog met elkaar gepraat. Als ploegmaats, als grote volwassen mensen vooral. Shit happens, weet je. Zoiets kan altijd gebeuren. Maar goed, dat was niet echt lekker, hè. Gisteren bij maar ook, ook Van de Wallen viel nog uit. Even een wat minder dagje voor die ploeg. Ja, ik denk het wel. Uh, nou ja, Minderdagjes waren er gewoon van uitgegaan dat Hubert won. En dat, dat is natuurlijk ja. al... Iedereen was er van uitgegaan, maar het is... Uh, het zal raar zijn als hij nu... Iedere aankomst die zo is, zou winnen. Dat kan gewoon niet. en Het is ook goed voor het wielrennen dat er nu eens een keer iemand anders heeft gewonnen. Ik vond dat dus wel... stukje trouwens oh. wel mooi want ja. wat van Chibet, Want Ik weet niet of jij wat van begrepen, maar nee, ja, Hij, hij is... zegt veel, maar heel weinig. Hij voelde zich een beetje in de hoek gedrukt volgens ja, mij. Ook. Ja, hij had ja, eigenlijk ja, ja. misschien wel gewoon moeten zeggen van... Ja, ja ik ben stop. gewoon een foutje ja. gemaakt. Ja. Ja, een beetje dom geweest. Ja, Evans won dus wel. Dat was trouwens ook al een opmerkelijk moment. Hij komt er door die dan juicht en denkt van... Oh ja, nee, wacht even. Misschien toch wel dit en Evans die stoïcijns doorrijdt. Wat is dat toch met die man... Ja, ik denk Evans gewoon uh, op dit moment de sterkste man in koers is. Hoe uh, ja, denk je dat? Nou ja, zoals hij gisteren wint. Ik bedoel, hij gaat behoorlijk ver, ver aan. Het is toch op 200 meter, bergop. Ik vond het toch vrij, uh, vrij mannelijk, zeg maar. En, uh, ja. Ja, komt er door, die, die, die komt over de streep en die, die, die tilt zijn hand op... en uh, dat, dat hoofd van effen zegt... Zo, ja, wat, wat, wat ben jij nou aan het doen? Ik vond het wel mooi. Ja. Ja, Geesink kwam acht seconden later uh, over die streep. Uh, even luisteren naar uh, Robert Geesink... wat hij zei uh, gisteren meteen na de finish. Ik kan niet zeggen super tevreden, maar uh, ik verlies ook niet heel veel tijd. Dus uh, ja, moeite me doen. En ik uh, denk dat uh, mijn terrein toch meer de iets langere bergen zijn... of langere klimmen zijn, dan zij. Uh, dus ja... Ik verlies een aantal seconden en uh, ja, we moeten nog even. Dat is zeker waar, maar ja, het was wel een eerste krachtmeting hè, voor, de, voor die grote mannen, voor het klassement. Is het nou toch wel een klapje of is het inderdaad zoals hij zegt van ja, dit is niet mijn terrein? Nou ja, het is uh, in zoverre niet zijn terrein dat het vrij explosief ja. is en uh, Husof zit er nog bij. Maar voor de rest zaten er toch ook wel aardig wat klassementsmannen. Dus ja, dan natuurlijk uh, hij heeft gelijk dat hij weinig tijd verliest. Maar lekker is het niet, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ik ben ook renner geweest en je wil gewoon meezitten hoor. Als, uh, als je ziet dat jouw naaste concurrenten daar wel zitten. Niet allemaal, maar als er een aantal wel zitten... dan wil je daar ook gewoon zitten. En, uh... Helemaal aan de andere kant. Bij de ploegentijd waren we allemaal zo blij. En vooral bij Rauwbank natuurlijk. Vanwege dat tijdsverschil. Ja, dat ging ook om tien seconden ongeveer. Ja, ja, ja. Nou, ja, die secondes, dat gaat hem niet maken. Maar het is gewoon het gevoel. Het gevoel dat je ja, daar niet bent. Zeg nee. maar. Dat uh, is niet, weg, niet fijn. Nou, ja. Maar het is inderdaad niet Roberts' trein. maar ja, Andere jongens zaten er wel. Er wordt vanochtend bij de start over de etappe van vandaag veel over de waaiers gesproken. Uh, ja, verwacht jij dat ook? Wordt het nee, link vandaag? Ik heb net uh, parcours gereden, het laatste stuk. En de wind staat uh, het meeste van de dag staat die, uh... Van achter ja. Eén stukje langs de kust, dan komt hij uh, wel van de zijkant. En dat is, uh, maar hij komt vanaf land, zeg maar. dus niet vanaf de kust. Dus dat is wel jammer. Of jammer <lacht> voor de jongens ja. niet, denk ik. Maar voor de kijker. Dat is leuk geweest als die het laatste stuk echt uh, puur op de kant ja. had gestaan. Maar dat is vandaag helaas nee, niet. Dus misschien hoogstwaarschijnlijk een massa sprint door, door die achtbanen hier. Want ja. het, is, het, is een, uh, het is een rare aankomst. Ja, het is echt een, uh, een rollercoaster. Het is echt uh, een, een pittig aankomstje. Er gaat misschien nog wel wat gebeuren. En uh, Kevin is nog niet helemaal zeker vandaag, denk ik. Nee, over Kevin is gesproken tot slot nog even. Even daarover de ruzie tussen Fayou en Cavendish. Die gaat in de Franse kranten vandaag verder. Want Fayou zegt... de achilleshiel van Cavendish is zijn arrogantie. En hij zegt in een andere krant... wanneer ik de kans krijg om hem in te sluiten... zal ik geen twee keer nadenken. Dus dat belooft wat dat betreft... Ja, een uh, spektakel straks in de finale van deze etappe. Dionne. Ja, dat is leuk hè, Bert van der Veer. Met de held Michael Boger, toch? Ja, nee, Michael is zo'n ontzettende held van me. Uh, dat ik, uh, ja, ik, ik kan de grootte der de wereld uh, moeiteloos tegemoet treden. Maar ik weet dat, we maakten Villa BVD in Amtiti uh, in, uh, in Zuid-Duitsland. Uh, en Michael moest meegaan doen aan de Ronde van Zwitserland. Dus die was al een beetje in de buurt. En, uh, en hij was daar met zijn uh, toenmalige echtgenoten. En ik geloof dat ik de hele avond alleen maar met haar gesproken. Niet, niet alleen omdat ze prachtig is. Maar vooral omdat ik gewoon te verlegen was om met Michael ja. te praten. Dat is, dat is zo stom. <laughs> dat is later wel een beetje goed gekomen hoor. Ik heb wel eens een keer gewoon de hand uh, gegeven. En hem ontzettend bedankt voor uh, de mooiste dag uit mijn wielerleven. Maar oh, misschien kunnen we het ik daar ik nog over hebben. Nou ja, ik wou, ik wou, ja, precies, daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik wou dus eigenlijk zeggen... U kunt nu even nog het woord richten tot Michael, maar dat hoeft niet meer. Dus ik weet niet, hoort het Michael ook... me nog of is hij, weg? is hij al weg? Hij hoort je wel. <laughs> hij hoort je wel, maar ik kan niet terugpraten. Oh, dat is een hij had zijn lippen op elkaar. Oké, okay, nee, dan zeg ik alleen maar niet te veel sjaaltjes dragen bij de van Michael. Dus... Ik zal het niet meer doen. <laughs> Was het zo erg? Hoor? En moi... Wa... <laughs>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 Was dat met Don't Stop the Music. Het is half drie geweest. Radio 1, het nos journaal. De vrouw die vanochtend in de bergen in Zuid-Spanje door wandelaars is gevonden, is zoals verwacht Marianne Goossens uit Stramprooy, die ruim twee weken geleden als vermist werd opgegeven. Ze zat bekneld tussen een paar rotsblokken en ligt nu in een ziekenhuis. Hoe ze eraan toe is, is niet duidelijk. Op het vliegveld Eindhoven zijn een paar honderd reizigers gestrand vanwege een storing in het communicatiesysteem van de luchthaven. Een aantal vluchten is afgelast. Binnenkomende vluchten moesten uitwijken naar bijvoorbeeld Maastricht. Het is nog onduidelijk wanneer die problemen daar zijn opgelost. In Engeland komt er steeds meer kritiek op News of the World. Een medewerker van die krant heeft onder meer de voicemail afgeluisterd... ...van een vermist meisje. Daardoor dachten haar ouders dat ze nog in leven was. Later werd ze vermoord teruggevonden. Premier Cameron wil dat er een onderzoek komt naar de afluisterpraktijken. De Waddenvereniging wil dat er een speedboat-race tussen Texel en Den Helder wordt verboden. Bij die driedaagse race, begin augustus, worden snelheden gehaald tussen de 200 km per uur. Volgens de Waddenvereniging is de race schadelijk voor de natuur. En dat waren de hoofdpunten. Amwb ah, verkeersinformatie op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Watergraafsmeer en Muiden... 5 kilometer file. En de andere kant op, dus naar Amsterdam op diezelfde A1 tussen Bussen en Muiderslot 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Lippens we zagen Mark Cavendish stilstaan. Ja, en uh, nu zien we hem rijden, solo van Mark Cavendish... maar wel aan de verkeerde kant van het uh, peloton. Hij had uh, even een lekke band, uh, werd uh, op gang geholpen door zijn mechanicien en is nu weer bezig met de achtervolging op het uh, peloton. rijdt even langs de wagen van uh, Team Sky, concurrent natuurlijk... maar wel Brits en uh, lachte even daar naar uh, de mannen die daar binnen zaten. Zullen ongetwijfeld een opmerking hebben gemaakt over uh, dat het vreemd was... om Mark Cavendish in deze fase van de etappe achteraan in het peloton... Uh, peloton te zien. Nou, Cavendish, die zal wel degelijk terugkomen. Ik zag een ploegnoot uh, die uh, afremde en uh, die hem op ging halen. En ik zie nu ook dat ze bij Garmin uh, eventjes het tempo uh, lijken te drukken. Het tempo ligt niet al te hoog. We zien daar uh, weer David Zebrisky op kop rijden daar in het wiel naar Verdauskas. Dat zijn eigenlijk altijd een beetje de twee mannen die uh, echt heel hard moeten werken om uh, tempo te maken in het uh, peloton. Zij worden voortdurend opgeofferd daar aan de kop van het peloton in de achtervolging van een kopgroep. De vier, die hebben nog steeds uh, voorsprong. Gutierrez, Valentin, Turgo en De La Laples. De voorsprong is opgelopen na 3 minuten en 43 seconden. We hebben nog 134 kilometer te rijden. En Cavendish mag, die zal zo wel weer aansluiten. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 82. Le jour et la nuit J'attendrai De laagste notering voor uh, Dalida in deze Tour Top 100. Nummer 82 was dit met Shot André. En we komen natuurlijk nog een paar keer tegen. Onder andere met Gigi Lamoroso. Vindt Bert van der Veer ook heel fijn. Dat gaan we luidkeelsmiddels zingen, zolang we dicht blijven. <laughs> um, we gaan straks het toerspel spelen. Jullie toerspel. Ons ja. toerspel. Maar uh, ik wil het wel even hebben over het toerspel van Bert van der Veer. <laughs> ja. Zelf bedacht. Nee, het, het, het, het was een beetje gek. Ik zat het weekend uh, Vrij Nederland te lezen... en er stond er iets in over een, een boekje dat heet The Meaning of Live... En de Meaning of Live is geschreven door twee Engelsmannen. Die hebben uh, aan uh, Engelse plaatsnamen, die vaak heel erg leuk klinken... hebben ze een soort betekenis toegekend... die, uh, die je ook in een woordenboek uh, aan zou kunnen treffen. En toen zat ik tegelijkertijd met die deelnemerslijst... waar we het net over hebben in mijn hand. En ik vind de namen van wielrenners ook altijd zo... prachtig, uh, hè? Ja, maar ook zo wielrenachtig. Weet je wel, Basso. Dat is, dat is een Italiaan, die is goed. Uh, Arroyo. Uh, je, hebt, je hebt zoveel. Maar toen dacht ik, je zou natuurlijk ook bij die, bij die wielrenners... weer kunnen denken, als het nou geen namen waren van wielrenners... maar wat betekent? Betekent het dan? Dus ik slinger een paar voorbeelden die ik zelf heb bedacht op mijn eigen website. Mag ik een paar doen? Ja, graag. Uh, Chalingi bijvoorbeeld. Dat is een lacunieke uitroep van veermannen als een boot te hard de wal raakt. Nou, die bezat ja. uit. chalingi! Een ja. uh, Hesjedal, die zal je aanspreken. Een decolleté dat zichtbaar wordt als een blouse of vest niet te hoog is dichtgeknoopt. <laughs> Hesjedal. <laughs> een Tiralongo, dat is een Toscaans brood dat overeenkomst vertoont met tiramisu. Dus je mag wel tiramisu, maar dan zeg maar op een broodlengte. Heerlijk, ja. Dus ik zet dat erop en, en, en dan wacht je ook maar weer een beetje af. Dat krijg je met die, met die moderne media. Maar het grappige is dat er, dat er mensen zijn echt die echt gewoon veel betere dingen hebben bedacht dan ik. Uh, uh, een, weet je bijvoorbeeld wat een hinkerpie is? Nee. Een hinkerpie is een speciaal hoofddeksel. dat gedragen moet worden in sommige staten in de Verenigde Staten. door moeilijk lopende personen. Of een troffiemof. <lacht> een Duitse prijswinnaar. Een troffiemof. Of uh, Leipheimer die had er zelfs twee: Leipheimer, Jiddische uitdrukking voor sluwe en achterbaksmannetje. Maar uh, Rudy Deens, die had voor Leipheimer een kleine kleverige aardappel klamp zich tijdens het koken vast aan andere aardappels. Kom meer Cavendish. Een nieuwe fastfoodketen in Tora Bora waarbij je eet in een grot. <laughs> ja, dus ik, ik heb er ontzettend veel plezier in... om die mensen die dingen binnen te zien komen. En sommigen snappen het ook niet helemaal. Want het, het, kijk, het moet wel een beetje voldoen aan twee voorwaarden. Je moet, Als je, het, als je de betekenis ziet, moet je het in het woord kunnen terugvinden. Mm -hmm. En het moet een soort van reacties bij je veroorzaken... van goh, wat grappig of wat vreemd of wat leuk bedacht of zo. Dus ja, als het mag van je... Ja, we doen een oproepje gewoon. Ja, gewoon naar www.bertvandeveer.nl. En dan zie ik hem weer op mijn mobiel. En dan kijken we of ergens in de komende uren... misschien een soort van winnaar kunnen vinden ook iemand die dat gewoon ontzettend goed snapt hoe dit werkt. Ja. Dus gewoon de deelnemerslijst erbij pakken en een woordenboekachtige betekenis geven aan de achternaam van de wielrenner. Volgens mij wordt dat het grote toespel van deze zomer. Wat denk jij? Ik denk ook. Ik denk dat dit een regelrechte hit wordt. Ja, Hebben we dan ook een prijs? Moeten we ook nog bedenken dan. Nou, he? ik, had, ik, ik heb onlangs een, een, een boek gepubliceerd dat heet 60 jaar televisie in is Nederland. Het... En dat is best een heel mooi. En, en kost in de winkel 29,90. Dus als ik dat nou gratis aan de prijs weer naar zolang jullie maar voor de verzending zorgen. Wat heb ik dat zo gedoe. Ja, nee, dat doen wij. <laughs> doen dus weer. nog één keer naar ww.pervanneveer.nl. En dan uh, de betekenis van uh, de achternaam van een uh, wielrenner die wel mee moet doen aan de Tour de France. Met graag het rugnummer erbij. Ook dat we hier niet al die 100, 219 namen hoeven te gaan scannen. of het klopt. En dan kijken of daar. Leuke betekenis aan te geven valt. Ja, ik, ik heb ontzettend veel plezier in dit toer. Het leuke van dit toer is namelijk ook dat het ook is voor mensen die niet van wielrennen houden. Die kunnen ook gewoon naar die lijst kijken en denken: ik ga iets leuks bedenken. Doe uw best, ja. we houden het in de gaten. Precies. Ja, je, de je vraagt of ik zin heb in een sigaret is twee uur's nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent en niemand ons toont op.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 So we're making it last, oh baby. What else would have to end? I hold you close.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 Yeah, this is a night van de baseballs en Guus Meeuwers. Het Radio 1 toerspel. En daar is de joh, ja, Sandra. Michael Bogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een glubberdees. Van Bon, gaat hij het winnen, van Bon. Joop, zoete melk winnaar. Yeah! Ja! U kunt zich nog altijd aanmelden voor het toerspel. Dat kan via toerspel.nos.nl. Als u meedoet, bent u in ieder geval zeker van drie boeken... De Lens van Mart Smeet. De grote tourquiz van Hans-Jurgen Nicolai en Vincent Luijendijk. En gaat toch fietsen van Thomas Braun. Eind deze week gaan we kijken of uw punten totaal voldoende is voor de weekprijs. Dat is een NOS Wieler shirt. En uh, wow. wordt u weekwinnaar, dan uh, strijdt u mee om de hoofdprijs. En dat is een fietsklinic voor twee personen van Henk Lubberding. Vandaag gaat uh, Klaas Klomstra een gooi doen naar ja. de hoofdprijs. Ja, ik ga toch? Ja, Ja, zeker. Bent u grootwielenliefhebber? Nou ja, dank uh, door de tourtoto die ik samen met een collega van mij uh, organiseer, al 26 jaar, ben ik er steeds meer uh, gaan volgen. Want dan volg je elke dag die toertoto, want je hoopt dat jouw renner ja. bij de eerste tien of bij de eerste twintig zit. Ja. Maar ik ben een beetje meegesleurd door mijn vader natuurlijk in de, in de jaren 80, 78, toen Joop een beetje kwam. Ja, u weet, u weet veel, u slaat u het allemaal geen... op. Ja, ik probeer het. Ik ben database marketeer, dus dan moet je wel wat opslaan. Dus ik probeer oh. dat wel een beetje. <laughs> dat is het. Dat is database marketeer. Nee, want Bert van der Veer kan het niet onthouden. Ja, je let, het ja, ja, dat zei hij, net, ja. Ja. ja. Ik probeer dat uh, wel, maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Nee. Gaat <laughs> u goed in de toertoto eigenlijk nu? Uh, ik sta nu negende <laughs> van de tachtig. Ja. ja, maar ik vind, ik vind, ik vind een toertoto, dat, dat vind ik dan ook weer niks. Want dan ga je weer zijn voor degene die je hoog hebt staan in je toertoto. In ja. plaats van degene die het misschien op die dag het beste doet. Dus het bederft mijn plezier in het wielrennen alweer. Is dat tour -toto? zo? Ja. Oh nee, nee, nee ik, ik vind okay, het dan echt... Wie is, uh, is, okay. nee, is uw favoriet? Mijn <laughs> nee, favoriet, uh... nee, favoriet? Ja, Kreuzinger. Dat vind ik een fantastische. En die luchende. zit ook in uw tourpool. Ja, die zit in mijn tourpool. Ja, ja, ja. Ik kom met die enge vragen. Dion. Ja, ja dan laten we het maar gewoon doen. 90 seconden krijgt u voor het beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed antwoord levert 10 punten op. En uh, als alle vragen goed zijn, dan komen er ook nog bonusseconden bij. Nou goed, u kent het, uh, u kent het uh, recept. Zo snel mogelijk antwoorden en ja. het liefst goed. Ja. Dan. De tijd gaat nu in. Hoe heet de enige Costa Ricaan in het tourpeloton van dit jaar? Oh. Bukero. Vraag 2. Eddie Merks heeft het record van de meeste dagzegens in de Tour. Hoeveel waren dat er? 34. Vraag 3. Welke Nederlander wint hier? En dan moeten we eens even een voor overbuigen... om te kijken langs alle reclameborden. Wie het gaat winnen, het gaat eentje van Nederland worden. Geweldig. Op de tweede plaats is het Jean-Luc van der Broek... en op de derde plaats William Takkaart. Wacht uh, Wachtmans. Vraag 4. Met zo'n multiple choice vraag. Wie won nooit op de Champs-Élysées? Gerben Karstens is A. B. Gerry Kneteman. C. Jean-Paul van Poppel. Of D. Jeroen Blijlevens? Uh, de eerste. Gerben Karstens, zegt ja. u. Vraag 5. Wie was de laatste Nederlander die in het geel reed? Um, uh, Bobobom. De laatste oh, Nederlander. Het geel. Uh, dekker. Stopt de tijd. Dus? Dat was het. Moeilijk, hè? Ja, oh, moeilijk. De quiz is dit, zeggen. Ja, Schuwelijk is hij eigenlijk. Oh, gelukkig dat jij er mee eens bent. <laughs> nee, nee. Volgens mij had Gebel is wel een keer gewonnen op de show. Ja, was dat in die tweede? Nou ja. We gaan uh, de antwoorden even doornemen. Ja, rug nummer 82 is een Costa Ricaan. Ja? Ja. Amador is haar ja. naam. Zit niet ja. in uw tourploeg, denk nee, ik. Nee, nee, nee. 34 zegens. Ja. Dat, uh, dat zei u inderdaad, voor Eddie Merks. Atje Wijnands? dat Wijnans. was het uh, radiofragment. Heinz um, Bakker hoorde u, hij nam ja. de nummers 2 en 3. Jean-Luc van der Broeke en uh, William Takaart, hè? Uh. Ja. Jeroen Blijlevens won oh. nooit op de Champs-Élysées. Oh. Gerber Carstens, inderdaad wel, van der Weer. Ja, in oh. 1976, Nederman in <laughs> 1978. En Jean-Paul van Poppel won ook. Ja. En de laatste gele trui. Erik Breukink. Wel? Ja, oh, in 1989. Oh. Ja, het is echt waar. Ja. Um, na de proloogwinst in Luxemburg mocht hij één dag het geel, geel. dragen. Nou. Eén goed, Klaas. Dat is niet genoeg, hè? Dat is niet genoeg. Nee? Het spijt me, maar u krijgt wel de drie boeken mee naar huis. En u thuis kunt zich nog altijd aanmelden voor het toerspel. Dat kan via toerspel.nl. Dank. We gaan weer eens even in de rit kijken, de vijfde etappe. Hoe gaat het met de kopgroep zonder Nederlanders? Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Het gaat best goed met die kopgroep zonder Nederlanders. Want ze krijgen de ruimte van het peloton opgelopen. Inmiddels de voorsprong na 5 minuten en 4 seconden. Het heeft alles te maken dat ze dit peloton af en toe rustig aandoen. Zo rustig aan dat Fabian Cancellara absoluut de tijd had... om even van de fiets te stappen. Een mechanicien aan zijn zadelpen te laten schroeven. En daarna heel rustig met een glimlach de achtervolging weer inzetten. En in de kopgroep zagen we ook zelfs dat... José Ivan Gutierrez zelf met een inbusleuteltje bezig ging aan zijn stuur. Dus dat geeft allemaal maar weer aan dat het tempo niet zo verschrikkelijk hoog ligt in het begin van deze etappe. 120 kilometer ruim is er nog te rijden. Af en toe gaat het op af en toe. Gaat het af door dat hele mooie Bretonse land op die smalle wegen. En de vier koplopers beginnen zo meteen aan de Côte de Gurunel. De enige hindernis van vandaag. Vierde categorie. En achter die kopgroep een Nederlander. In ieder geval een Nederlander. Achter de kopgroep niet in de kopgroep Sebastian. Die kijkt dus naar die kopgroep van vier renners. Ja, jammer toch dat er geen Nederlander mee zit vandaag. Zijn wel verwend hè? in de eerste dagen van deze ronde van Frankrijk. Continu Nederlander mee in de ontsnapping. Gisteren dus Hogeland, daarvoor Terpstra, daarvoor Westra. Van probeerde het wel weer dus direct na de start. Maar het zat er niet in. En toen kwamen we dus tot deze kopgroep van vier. Met de bekende José van Gutierrez. Die we al een keer eerder in de ontsnapping hebben gezien. Twee dagen geleden toen Nicky Terpstra ook mee zat. En de drie Franse Tristan Valentin, Turgo en De Laplace. En zij gaan inderdaad nu beginnen aan dat enige kootje waar het druk is. Veel publiek hier verzameld. Smalle weg. Wij moeten de ploegleiders dan altijd even voor laten gaan. Betekent dat wij ietsje verder van die vier afzitten. Dus eventjes moeilijk te zien wie daar aan de leiding gaat. Je zei het al, het gaat op en af. En er staat veel wind vandaag. Windkracht 4 ongeveer uit het zuidwesten. En daardoor was iedereen vanmorgen bij de start toch wel nerveus... voor wat deze dag gaat brengen. Een korte rit met veel wind. Dat zou toch wel eens erg veel hectiek kunnen veroorzaken en daar heeft de tour directeur Prudom Christian Prudom ook voor gewaarschuwd net in zijn dagelijkse praatje. De vier dus op weg naar de top van de enige beklimming van de dag. De tour op één. Ik heb een ik heb een kamer,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 was dat, met La Camisa Negra. Er zit één kolletje van de vierde categorie in deze vijfde etappe. Gio de koplopers zijn er net overheen, hè? De koplopers zijn er overheen, peloton is er net aan begonnen. En uh, ja, het, is, het stelt allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor, hoor. Die Cote de Gurunel. Want als je dan ook kijkt naar het peloton. Dat gaat gewoon in slagorde gaat dat over die berg heen. Ze zijn nu begonnen eigenlijk een beetje aan die klim tussen die hagen met toeschouwers door. Want het is er inderdaad enorm druk. En het zijn voortdurend de mannen van Garmin van die gele trui van Thor Die daar op kop rijden. Ik mocht net weer eventjes een blik werpen op de gele trui van Thor Dat hebben ze toch wel mooi gedaan bij Garmin. Want ze hebben over het plaatje wat er overheen geplakt is waarop de sponsornaam staat. Voor de rest is die trui natuurlijk helemaal ja, in de, de kleuren van de Tour de France. Helemaal in de styling van de Tour de France. Maar daaroverheen hebben ze toch ook een regenboogbalk uh, uh, heen gezet. Natuurlijk, want Thor zou ook eigenlijk de regenboogtrui mogen dragen. Want hij is de wereldkamp, werd, wereldkampioen, werd hij afgelopen jaar. In september werd hij dat in uh, Geelong in Australië. En uh, ja, daar zou hij eigenlijk natuurlijk ook al mogen rijden. Maar die gele trui is op dit moment natuurlijk veel belangrijker voor hem. Maar goed, het peloton is dus nog bezig aan die beklimming. De kop lopers eroverheen en wij zijn zo benieuwd wie heeft dat sprintje nou gewonnen Anthony De La Place won, nou was niet echt een sprintje. Maar hij kwam in ieder geval als eerste boven de Benjamin uit de kopgroep. De jongste uit de vier man sterke kopgroep. Hier vooraan de man uit de ploeg van Sojasun. So die kleine Franse ploeg die dan eindelijk een keer mee mag doen aan de ronde van Frankrijk. Hij pakte dat ene puntje bovenaan de berg mee. En nu zijn de ruggen toch gekromd. Tempo houden ze er goed in. Terwijl ze dat wat minder deden toen wij inpiekten. Een half uurtje geleden ongeveer. Toen reden ze rustig. Nu houden ze toch het tempo er goed erin. Boven de 40 km per uur ruim. En 5 minuten en 10 seconden is de voorsprong. Dit was het eerste uur van Radio Tour de France. Straks in het tweede uur volgen we natuurlijk weer de etappe... rit nummer 5 in de Ronde van Frankrijk. Maar het gaat ook heel goed met het toerspel van Bert van der Veer. Er komen heel veel reacties binnen op www.bertvanderveer.nl.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 Dit is Radio 1.